Een reis vol gevaren. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Francis Durbridge. Vertaling JC van der Horst. Regie Hero Muller. Vandaag deel 4, waarin we een bezoek brengen aan El Brassari. Oké, okay, ik zal het vertellen. Op een avond, zo wat een maand of zeven geleden... ...kreeg Tinker wel snit in zijn hoofd om mij hier aan te klampen. En na een paar drankjes deed hij mij een voorstel dat ik ronduit krankzinnig vond. Smith vertelde me namelijk dat hij een speeldoos gekocht had. Maar dat hij, als het nodig mocht zijn, bepaalde mensen wilde wijsmaken... dat hij die doos alweer had doorverkocht. En als ik erin toestemde om te zeggen dat ik de nieuwe eigenaar was... zou hij me daar 200 dollar voor betalen. Dus, als ik het goed begrijp... die Tinkerbell Smith zou tegen bepaalde figuren kunnen zeggen... dat jij die speeldoos al van hem gekocht had... En jij moest dat eventueel bevestigen? Ja, precies. En daarvoor zouden je 200 dollar betalen? Dat lijkt me belachelijk, veel. Ja, dat vond ik ook. Maar ik nam het natuurlijk graag aan, met allebei mijn handen, dat snap je. En verder? Nou, hij gaf met het geld en de eerste twee, drie weken gebeurde er niets. Maar toen kwam op een avond je broer Roger opeens op de proppen. Hij vroeg me naar die speeldoos en ik zei hem, volgens afspraak, dat ik hem van Tinkerbell Smith gekocht had. Ik had die speeldoos natuurlijk niet. En daarom zei ik toen maar dat ik hem naar een vriend van me in Amerika had gestuurd. <laughs> Eerlijk gezegd geloofde je broer niet veel van dat swoesje. Maar hij bleef vriendelijk en aardig tegen me. En vanaf die tijd kwam hij vrij geregeld s'avonds hier. Ja, hij was een aardige charmante vent, die broer van je. <kliek> nou ja, op een dag kwam er een andere man. Een dikke, vatsige kerel die zich... Philippe Millet noemde. Millet? Ja. Die vroeg me ook al naar die speeldoos. En ik vertelde hem hetzelfde smoesje van die kennis in Amerika. Hij scheen dat voor koek te slikken. En toen zei hij, en ik was sprakeloos, dat als het me lukte dat ding weer terug te krijgen, hij me daar 12.000 dollar voor zou betalen. Hoeveel zeg je? 12.000 dollar. 12.000 dollar voor een oude speeldoos die ik nog nooit van mijn leven gezien had. Daar moest ik meer van weten. Ik de volgende morgen naar Tinkerbell-Smith en vertelde hem wat er aan de hand was. Nou, en wat denk je wat hij zei? Hm? Denk jij dat dat zoveel is? Dat is gewoon een fooi, een aalmoes. Dat is niks voor die speeldoos. Maar, heb, heb jij die speeldoos nooit te zien gekregen? Nee, nooit ik liet het er niet bij zitten. ik besloot alles op te biechten, alles wat ik ervan wist. ik ging naar het Martinique hotel om met je broer die daar logeerde over dat zaakje te praten. nou, en daar kreeg ik te horen dat hij het hotel verlaten had. ik heb nog een boodschap voor hem achtergelaten. of hij die ooit ontvangen heeft, geen idee. ik heb nooit meer iets van hem gezien of gehoord. het lijkt wel of die spoorloos verdwenen is. Uh, kom Robie, tijd voor je nummer. Uh, ja. Uh, nou, ik moet gaan, hè? Tot ziens. En, en hartelijk dank. Ja, tot kijken. Niets te danken. En zodra die verloren broer van je opduikt, doen dan de groeten van Ruby Thompson. Ja, dat, dat doe ik. ik. Ik beloof het je. Zo, en hier zijn de oesters. Kerstvers, oh. zo uit zee. En ik heb nog maar een uh, nieuwe fles voor u meegebracht, Mr. Valentine. Uitstekend, Nicky. Dank je wel. Tim. Tim, geloof jij dat hele verhaal van haar over die speeldoos? Ja. Jazeker geloof ik dan. Kijk Linda, ik begin eindelijk een beetje inzicht in die zaak te krijgen. Ik geloof dat ik nu begin te begrijpen wat je broer met die historie te maken heeft. Roger wist meer van die speeldoos af. En daarom stelde hij zich in verbinding met Tinkerbell Smith. Die nam op zijn beurt Ruby Thompson in de arm. En Ruby diste toen dat spookje op van die vriend in Amerika. Ja, maar Roger schreef haar niet te geloven. Dat heeft Ruby zelf toegegeven. Ja, ja maar kort daarop verdween Roger. Waarom? Als hij niet uit vrije wil verdwenen is, dan moet hij daartoe gedwongen zijn. Waarom? Volgens mij zijn er maar twee mogelijkheden. Of Roger geloofde niet wat Tinkerbell Smith hem over Ruby wilde wijsmaken. Of Roger wist de werkelijke waarde en het geheim van die speeldoos. Ik wou dat ik maar iets hoorde van die Pieter Vender. In elk geval is hij de laatste die met Roger in contact is geweest. Dat is zo. En hij kan misschien iets vertellen over die onbegrijpelijke boodschap. Niet ver van Oraan is er een plaats die Ras El Ma heet. Volgens mij is dat pure onzin. We hebben tenminste nog niets gezien of gehoord dat ook maar enigszins betrekking heeft op... Uh... Pardon, meneer. Is deze stoel bezet? Ja, dit tafeltje is voor ons gereserveerd, zoals u ziet. Uh... Maar gaat uw gang. Dank u. Ik weet niet hoe u het vindt, maar... Die temperatuur hier maakt me gewoon bek af. Ik begrijp niet hoe iemand zich in deze hitte fit kan voelen. Oh, maar pardon, ik, ik rook. Uh, hindert u dat soms? Het roken niet. <laughs> heel goed, heel goed. Heeft gevoel voor humor, die vriend van u, mevrouw West. U bent toch, mevrouw West? Dat, dat wel, ja, maar hebben wij al eens kennis gemaakt? Nee, nog niet. Tot mijn grote spijt. Maar wel hebben wij een gemeenschappelijke kennis, geloof ik. Major Hedley. Ja. Oh, ben, bent u dan misschien Pieter Wender? Ja, die ben ik dat verwacht u zeker niet, mevrouw S. Vertel eens, hoe dacht u dat ik eruit zou zien? Jonge, vrolijke, luchtverdige? Ik zou het er werkelijk niet kunnen zeggen, maar ik... Ik ben heel blij dat ik u ontmoet. U hebt een vriend bij u, zie je... Ja, ja, Timothy Valentine. Van de Tribune. Oh, ik lees altijd de graphic. Maar uw blad is me natuurlijk ook heel goed bekend. Al geef ik de voorkeur aan de graphic. Oh, we kunnen nu eenmaal niet allemaal even goed ingelicht zijn. En bent u als buitenlands correspondent over het algemeen nogal goed ingelicht? Ik sla me erdoor. Oeh, nou, als ik het zeggen mag, waarde heer, dan is dat niet precies hetzelfde. Oh, mevrouw West, u logeert zeker in het Martinique Hotel. Ja. Zouden wij daar dan morgenavond om, laat ik zeggen, zo'n uur of acht samen kunnen dineren? Dat zou ik erg op prijs stellen. Prachtig, dat is dan afgesproken. Amuseert u zich nogal hier op Marathon? Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet hoe ik dat moet zeggen. Ik. Ik, ik ben hier naartoe gekomen. Ja, ja, ja, ja, daar praten we morgenavond al over, mevrouw West. Om, u, u kunt daar rustig over spreken waar meneer Valentine bij is. Hij is... Tamelijk goed ingelicht. Ah, uh, juist. Zo. So. Ja, ik begrijp niet waarom u hier naartoe gekomen bent. Ik begrijp niet waarom Hadley u naar Marapest gestuurd heeft. Roger was hier... Roger was hier tot het ogenblik dat hij verdween. Maar heeft Hedley dan die boodschap niet ontvangen? Dat bericht op het horloge... Dat wel, ja, maar... Dat bericht wees er toch duidelijk op dat Oran de juiste plaats was. Het middelpunt van waaruit een onderzoek gedaan moest worden. Ik ben er vast van overtuigd dat uw broer weer naar Oran teruggegaan is... kort nadat hij mij gesproken had. Heeft hij tegen u gezegd dat hij naar Oran terugging? Hij vertelde me dat hij hoopte zeer binnenkort een bezoek te brengen aan Ras Elma... Ja, als ik niet dat over mijn oren in het werk had gezeten... dan zou ik lang naar ooran gegaan zijn. Meneer Vender, zou ik u iets mogen vragen? Maar natuurlijk, ga u gang. Stel, stel dat u een winkel binnenkwam. Een winkel hier op Marabest. En stel dat u daar in die winkel een lijk vond. Moord. Bedoelt u mevrouw Penelope? Ja, Oh, maakt u zich over mevrouw Penelope verder geen zorgen. Het was droevig voor haar, natuurlijk. Maar zulke soort dingen gebeuren nu eenmaal. U wist het dus? Jazeker. Meneer Vander, wie was mevrouw Penelope eigenlijk? Ze was verbonden aan de Britse geheime dienst. Haar ware naam was Reese. <tus> Ze ging naar die winkel toe kort voordat u daar arriveerde. Philip Millet was haar gevolgd. Well, morgenavond uh, zal ik u nog heel wat meer over die vrouw vertellen. Wel, Mr. Valentijn, ik uh, hoop u spoedig weer eens te ontmoeten. Het zal het erg prettig vinden. Dank u. Insgelijks. Des te beter, des te beter. Goedenavond, mevrouw West. Tot morgenavond acht uur, dus in de Martini. Gaat u er weer van door, sir? Uh, ja, goedenavond, Nicky. Ik hoop dat u zich geamuseerd hebt, madam. Ja, het, het gaat best, dank u. Hallo, Smith. Goedenavond, Samen. Wat kom je doen, Smith? Ik heb je nog gezegd dat ik je niet meer in de Villa Nova wil zien. Rot op. Als jij hier komt, dan komt er altijd gelazer en herrie van. Hou ja, je nou maar schaakjes, makker. Ik kom hier niet om de boel op stelte te zetten. Laten we weer gaan? Uh, ja. Nou, dan ben ik blij dat ik u nog net te pak heb gekregen. Schiet op, Nicky. Ik waarschuw jou dat jij niet... Jij hebt gehoord ik... wat ik je gezegd heb. Geef hem zijn zin maar, Nicky. Nou, als u het zegt, mijn goed. Maar ik waarschuw jou, Smith. Als je het hart hebt, bonje je het maar... Ja, ja, ga dan maar weg, man. En? Wat is er aan de hand, Smith? Tja, daarbij Enrico vertelde u me... dat hij Robert Knight een vriend van u was. Ja, wat zou dat? Waarom zei u de waarheid niet? Dat kom, hij uw de... broer was? Hoe bent u erachter gekomen? Dat heb ik even uitgekinkt. Ik kom achter de meeste dingen die hier gebeuren. Tenminste, als ze de moeite van het weten waard zijn. Je bent toch niet helemaal hier naartoe gekomen om ons te vertellen dat je wist wie Robert Knight was? Nee. Waarom dan wel? Zou u die broer van u vanavond nog graag willen zien? Wat zegt u? Hmm? Meent u dat huis? Luister. Er is hier op het eiland een klein cafeetje. El Bazarri. Het is in de Inboerlingenwijk. Zowat een halve kilometer hier vandaan. Je gaat de rivier over, neem je de eerste zijweg aan je rechterhand en dan maar rechtdoor. Dan kom je vanzelf in de rue Galicia en daar is de Elbazari. Zeg zodra je binnenkomt tegen de kelder, dat je Adrianopolis moet spreken. Smees, luister goed naar wat ik zeg. Als dit een valstrik mocht zijn, een truc om ons erin te laten lopen, dan zweer ik je Als toch... dit de een of andere truc mocht zijn, dan kun jij daar nog niks tegen doen, jongen. Dat weet je duivels goed. Jullie zullen het er zelf op moeten wagen. Hé, moet je zelf maar uitmaken. Oké. Okay. Oké. Okay. Moeten we rechtsaf, is, is het niet? Ja. Ja, ik geloof het wel. Het is hij zo stikdonker? Hij zei... Zodra we de rivier over waren, rechtsaf... en dan rechtdoor. Ja. Hoe Tim, denk je... denk je dat we Roger werkelijk zullen ontmoeten? Of, ik of weet we... het niet. Ik... Maar het zou misschien beter zijn als ik je eerst naar het hotel terugbracht... en ik daarna alleen op onderzoek uitging. Oh nee. Nee, Tim... Ik, nee, alsjeblieft. Ik... Luister. Wat, wat is er? Hoorde jij dat niet? Nee, ik, ik, ik hoor niks. Ik dacht dat ik voetstappen achter ons hoorde. Maar misschien heb ik me vergist. Ik, ik ga met je mee, Tim. Ik, ik zou het niet uitgehouden te zitten wachten. Blijf rustig doorlopen, Linda. Wat, wat is er dan? Er sluipt iemand achter ons aan. Ik dacht hem al te horen toen we de brug overliepen wat moeten we doen? Wacht tot we hier de hoek omgaan. Als we er zijn, dan druk je je zo dicht mogelijk tegen de muur. En wat er ook gebeurt, Linda. Blijf achter me staan. Je hoort het nu heel duidelijk. Ja. We werden dat het onze vriend Millet? is. <tus> Laat vallen! Wat betekent waarom... er vallen die revolver? Ik heb je onderschot. laten. vallen? Rap hem op, Linda. Maar, Valentijn, waarom... Luister, Milleet. Je bent ons gevolgd sinds we uit de Villanova zijn weggegaan. Wat betekent dat aardige spelletje van je beste vriend? Zeg, op, of. Ik... ik begrijp werkelijk niet wat je bedoelt. Ik... Luister. Waarom zal ik er nog langer omheen draaien... Het wordt tijd dat we open kaart spelen. Ik ben dat roerend met je eens. Begin maar. M moeten we dat hier op straat bespreken? In Londen, Millé, heb je aan mijn wagen geknoeid... om mijn ongeluk te bezorgen. In Casablanca je me te vergiftigen. Vanavond, nu... beste vriend, toen we op weg waren naar de Villanova... heb je een aller ongelukje voor ons bedacht. Terwijl ik er bovendien zeker van ben... dat je Giuseppe hebt omgekocht om hem de schuld daarvan op Don Quisando te werpen. Ik stel nu voor, Millé, nee, dat nee, je... Nee, nee, nee, nee, hier kunnen we niet praten. Spreek op voor de laatste maal... Spreek op. Ik ontken niet... dat alles waar is wat u zegt. Maar... ziet u... Het, het was misschien een beetje dom van me. Het is een beetje overhaast van me geweest. Luister. Het is hoog tijd... dat wij wat die zaak betreft... tot overeenstemming komen. Nee. Er zit geld genoeg voor ons alle drie in. De kwestie is: waar is die speeldoos? Heeft Smith die in handen? Of heeft hij die doos werkelijk verkocht aan die vervloekte dansares? Vertel ons maar eens waarom jij die speeldoos met alle geweld in handen wil hebben. <laughs> wat bedoel jij? Hij maakt toch geen gekheid? Jij weet bliksems goed waarom ik die doos nodig heb, waarom we die allemaal in handen willen hebben. Dat kan best zijn, maar je moest toch maar. daar komt een auto. Je hoort wat ik zeg, meneer Waarvoor heb jij die speeldoos nodig? Ja, jij wilt me toch niet wijsmaken dat je werkelijk niets af zou weten. Ah! Ah! Oh, Linda, kom oh, oh, hemel. Oh, Linda, met jou alles goed. Oh, oh ik. Ja, ik. ik. Oh. Tim. Tim. kijk, kijk eens. Lopen. Rennen alsof de duivel je op je hielen zit. Oh, Tim. Tim, ik. Oh. Hier. Hoe kom? Gauw. Ik. Ik weet niet hoe. Of ik het wel. Ik oh. vervolg nog. Oh. oh. Heeft, heeft iemand ons gezien? Nee. Nee, ik geloof het niet. Tim, wie was dat in de auto? Ik weet het niet. Ik heb hem niet kunnen zien. Ik kon niet eens een nummer opnemen. Het ging zo razendsnel, hè? Millet heeft hem wel gezien. Ja, en die heeft hem herkend ook. Het is een gevaarlijk zaakje waar we in terechtgekomen zijn. Maar één ding staat vast. Die hele zaak draait om die speeldoos. Nee, ik begrijp er niets van. Maak je me niet bezorgd, Linda. Ik begrijp er tenslotte slot van rekening ook niks van. Maar ik heb toch het gevoel dat er wat meer licht in die zaak gaat komen... Altijd al gedacht dat die Philip Millet helemaal in zijn eentje dat gewaagde spelletje van hem speelde. Daar ben ik nou helemaal zeker van. Oh ja, je denkt toch zeker niet dat, dat Don Quisando, Tinkerbell Smith en mijn broer Roger er alle drie op uit zijn om die speeldoos in handen te krijgen. Je, Tim, je denkt toch niet dat één van die drie Millet vermoordde? Tinkerbell Smith of zelfs ook Don Quisando zouden Millet vermoord kunnen hebben. Hoewel me dat buitengewoon twijfelachtig lijkt je broer dat gedaan zou hebben, dat is te gek om over te praten. Ik ben benieuwd of Smis de waarheid sprak toen hij dat over je broer vertelde. Dat ik Roger daar in het café zou vinden, bedoel je? Ja. Café El Bazzari. Rue Galicia. Nou, we zijn hier in de rue Galicia. Daar op die hoek ligt. lijkt wel een nachtclub of iets, dergelijks. Ja, kom mee. Laten we maar eens gaan kijken wat dat is. Het is nogal uit, vind je niet? Ja, maar toch moeten we hier zijn. Kijk maar, boven de deur staat Café El Bazari, Directie Adrianopolis. Kom, we gaan naar binnen. En wat er ook gebeurt, Linda, blijf dicht bij me. Het spijt me wel, monsieur, maar we zijn vol. Meer dan vol, er is werkelijk geen plaats meer. Maar als u morgenavond zou willen boeken. Bent u meneer Adrianopolis? Nee, dat is mijn baas. Ik wou hem graag spreken. Mijn naam is Valentine. Hebt u een afspraak met hem? Hij verwacht ons. Monsieur Valentine, zegt u? Ja, Valentine. Komt u soms van Tinkerbell Smith? Inderdaad. Mm. Blijf dan maar even wachten. Tim, Tim, denk, denk je echt dat we goed hier zo te moeten? Ik kan het je niet zeggen, ik weet het niet. De hele zaak lijkt me zo vreemd, zo merkwaardig. Buitengewoon gewoon merkwaardig niet waarom Vender geen woord sprak over die Adrianopolis. Als, als rotje hier is, dan zou Vender toch zeker... Jij denkt dus dat Vender alles van die zaak afweet? Ja, natuurlijk. Tenzij. Tenzij wat? Tenzij natuurlijk denker wels gelogen heeft. Als dat het geval is. Zijn we er nu lelijk in gelopen? Oh, kijk, daar komt die kelder aan toe. Nou, deze kant maar uit. Monsieur Adrianopolis, wacht u. Kom hier, Welkom in de El Bazari, mevrouw West. Wat? U, heer Don Quisando. <laughs> Tinkerbell-Smith heeft u dus naar de El bazari gestuurd. Ja, hij, hij zei ons dat mijn broer hier was en... En als hij hier niet is, dan zouden we daar graag en vlug een duidelijke verklaring over horen. Ja, het is niet mogelijk om uw woorden mis te verstaan. Maar u bent niet naar El Bazari gekomen om met Don Quisando te keuvelen. U bent gekomen om Robert Knight te ontmoeten, hm? Wilt u zo vriendelijk zijn om met mij mee te gaan? Don Quisando. Signor. U zult opgemerkt hebben dat ik mijn rechterhand in mijn zak heb. En in die rechterhand heeft u een revolver, senor. Als er iets verdachts mocht gebeuren, dan haalt u de trekker over, is dat juist? U drukt u volkomen duidelijk uit. Heel aardig, werkelijk. Deze kant uit, senorita, senor. Vaar de lift. Ik breng u naar de derde etage. Kunnen we niet lopen? De trap op. Er is hier geen trap. Oh. Na u, senor. <laughs> Gracias, senor. Kom er mee, linda. Zo dadelijk komt het grote ogenblik. Waarnaar u zo vurig verlangd hebt, senorita. Wat zal Robert blij zijn u te zien? En ik verheug mij over uw bijdere geluk. U hebt geluisterd naar het vierde deel van de hoorspelserie Een Reis Vol Gevaren... Geschreven door Francis Durbridge, vertaling J.C. van der Horst. De rolverdeling was als volgt. Linda West, Barbara Hofman. Tim Valentine, Manfred de Graaf. Ruby Thompson, Bruni Heinke. Nicky Dimitros, Ad van Kempen. Pieter der, Robert Sobels. Tinkerbell Smith, Michiel Kerbos. Philip Millet, Hans Karsenbarg. Carlos, Jan Wechter. En Don Quisando, Hans Veerman. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Ad van der Ven. De regie had, Hero Muller.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 Ik je weer te zien. Al tien, we het met je. Uitstekend. Het is een hele tour geweest om jou te vinden. Oh, ja, dat begrijp ik maar. Allee, laten wij naar uw kamer gaan, senor. Hier kunnen wij niet vrij uitspreken. Oh. Oh. <laughs> Zo, deze gaf. Oh, Roger. Is echt alles goed, Natuurlijk, nee? ja, in mijn keer niets. Oh, maar je, je bent anders magerder geworden. Ik. ik voel me uitstekend hoor. Oh. Ja, ik heb een moeilijke tijd doorgemaakt. Ja, Spannende dagen. Maar ik ben zo gezond als een vis. Ah, u met uw spannende dagen, senor. Wat moet ik dan wel zo Quisando? Dat wil niet zeggen. De tijd met mijn ex-vrouw. Uh, nu met die Millet en met, met al Millet, al... Millet. Roger. Je... Roger, vertel eens. Wat wil je weten, Linda? Heb, heb jij... Philip Millet vermoord. Of ik Philip Millet vermoord heb. Is is Millet dus dood? Ja. Wat, zeg je? Bent u daar zeker van, senor? Absoluut zeker. Ja. We waren erbij toen het gebeurde, Roger. Millet was ons achterna geslopen toen we uit de Villanova kwamen. Een ogenblik, Linda. Kijk eens hier, Roger. Je zuster en ik hebben de laatste week nogal wat duur gemaakt. Heel wat vreemde dingen waar we niet van begrepen en die ons helemaal niet aanstonden. Ik vind dat jij onze verklaring schuldig bent. Waarom verdween je zo plotseling, Roger? Wat is er toch gebeurd? Verberg jij je voor... ...voor iets of, of, of iemand. Vertel eens, Tim. Hoe ben jij in die zaak vanzelf geraakt? Je zuster had in Londen een autoongeluk ...en ik was toevallig juist ter plaatse toen dat gebeurde. Later, toen ik in het vliegtuig naar Casablanca stapte... ...bleek ze daar ook in te zitten. Ze wilde naar Marapest gaan. Ik kon wel raden waarom. Ik wist dat zij hier naartoe wilde om... Om Roger te zoeken. Juist. ja. Toen wij in Casablanca gearriveerd waren... kreeg ik een telegram met het bericht uit Londen dat daar een vrouw vermoord was. Een vrouw die sterk leek op de bekende actrice Linda West. Hmm. Ik herinnerde me dat auto-ongeluk van Linda. En er bleek namelijk aan haar wagen te zijn geknoeid. Wat? Nou, en toen begreep ik dat die twee gebeurtenissen met elkaar in verband stonden. U, u veronderstelde dat men de verkeerde vrouw vermoord had. Juist. Maar waarom zou iemand in het hemels naar nou mij willen vermoorden... Ik ben je heel dankbaar, Tim, dat je zo goed voor Linda gezorgd hebt. Maar toch wou ik liever dat je niet hier naartoe gekomen was, Linda. Zie je, nee, het zou verstandiger zijn, meneer, als u uw verhaal uh, van het begin af aan vertelt. Maar zal ik u eerst alle wat inschenken, ja? Ja, het is zo, het is. dat is ook zo. Ja, ja. Tim, jij hebt natuurlijk wel eens gehoord van een zekere van Zeeland. Van. Van. Kurt van Zeeland. Ja. Van Zijland. En hoe? Het zou ja. Scotland Yard en de Britse geheime diensten voor tuin waard zijn geweest als ze die te pakken hadden kunnen krijgen. Alsjeblieft. Mm. En kan als jou dat gelukt was, dan was je in één slag wereldberoemd geweest. Ik herinner me wel eens over die van Zeiland gelezen te hebben. Hij is dood, nietwaar? Ja, hij werd gedood bij een bombardement. Mm. Ja, Koert van Zeiland leeft. Wat? Ja, hij leeft niet alleen, maar hij is hier, in Marapest. Wat zeg je? Ja. Luister, alsjeblieft voordat u begint. Ja, ja, Even voor Victory Day... de dag waarop de Duitsers zich aan de geallieerden moesten overgeven... werd er een collectie juwelen... ter waarde van ongeveer 3,5 miljoen pond sterling... uit Frankrijk gesmokkeld... door een zekere Otto Hauser. Die juwelen werden door Hauser... ergens in de Beierse Alpen verborgen. Hauser maakte een tekening. Een nauwkeurige tekening van de juiste plaats... waar de gestolen juwelen verborgen waren. Ja, en toen? Hij scheurde die tekening in twee helften. De ene helft bewaarde hij zelf... En de andere helft gaf hij aan Koert van Zeiland. Zij kwamen overeen, dat als Houser iets mocht overkomen, zijn helft van de tekening in handen zou komen van van Zeiland. Nou, er overkwam Houser inderdaad iets. Hij kreeg een vliegtuigongeluk en werd zwaar gewond. Maar die andere helft van de tekening heeft van Zeiland nooit in handen gekregen. Nou, hoe, hoe weet jij dat allemaal, Rob? Omdat Houser mij zijn helft van die tekening gaf. Even voordat hij stierf. Gaf Houser die tekening aan jou? Ja, ja. Hij vertelde mij alles over die juwelendiefstal en verzocht mij zijn helft van de tekening, die zorgvuldig weggestopt was in een speeldoos, te willen sturen naar Van Zeiland. Naar een adres hier in Marapest. Ah, in een speeldoos verstopt. Ja. Eerst dacht ik erover die hele geschiedenis te rapporteren aan de Britse geheime dienst en naar Engeland terug te gaan. Maar toen kreeg ik opeens een idee. Oh, het krankzinnigste idee waar u ooit van hebt gehoord. Van. <laughs> ik besloot Kurt van Zeiland op te sporen en gevangen te nemen. Maar Roger... Nou, beste ja. Roger, al jarenlang zitten gezamenlijke oh, politie ja. van de hele wereld die schurk op te hielen. Maar zonder het minste succes. Ja, ja. Wel, maar begrijp me goed. Ik had één ding. Een lokaas. Waarvan Zeiland meer opgesteld was dan wat dan ook op de wereld. De speeldoos. Had die Houser je dan de plaats niet gezegd? Waar, die waar de plaats verborgen was? Ja. Nee. Het enige wat hij vertelde, was over die speeldoos. Enfin, ik ging dus naar Marapest. Maar Van Zijland moet begrepen hebben dat er iets misgelopen was. Want tegen de tijd dat ik hier arriveerde, was hij spoorloos verdwenen. Ik stelde mij daarom in verbinding met Tinkerbell Smith. Die speelde het spelletje mee. Hij begon het praatje te verspreiden dat hij een mooie antieke speeldoos had gekocht. En dat hij die verkopen wilde als hij daar een behoorlijke prijs voor kon maken. Maar Van Zijland stonk daar niet in. Die hield ze nog steeds gauw. Nee, ziet u, senor. Uh, van Zijland bezat zelf de helft van die tekening... Mm. en hij verkeerde daardoor in een, wat men zou kunnen noemen... een, een vrij sterke positie. Mm. Ja, ja. ja, dat begrijp ik volkomen, maar... Wat hebt u eigenlijk met die hele zaak te maken, Don Quisando? Uh, ja, <lacht> er gebeurt niet veel in Marapest waarvan Don Quisando... alias Monsieur Adrianopoulos niet op de hoogte is. Uh, het is mijn vreugde <lacht> u van dienst te kunnen zijn, het. Ja, maar, ja, maar uh, Don Quisando, in, in Casablanca gaf u mij de raad... mij in verbinding te stellen met Tinkerbell Smith. En, en, en toen ik dat deed, vertelde die ons dat hij vroeger... werkelijk bij hem geweest was om die speeldoos van hem te kopen. Ja, kijk... Toen ik ontdekte dat Van Zeiland nergens te vinden was... begreep ik dat ik in een vrij gevaarlijke positie geraakt was. Ik verspreidde daarom het gerucht dat ik die speeldoos zelf niet had... maar dat ik van alles wat die doos betrof op de hoogte was... en dat ik evenals Van Zeiland probeerde die doos in handen te krijgen. Verschillende mensen kwamen naar Smith toe om die speeldoos van hem te kopen. En die lui... Maakte hij wijs dat Ruby Thompson het ding van hem gekocht had? Ja. Jaren geleden had Smith Van Zeiland ontmoet... en ik wist zeker dat Smith die nooit gezichten vergat, hem direct herkennen zou. Ja, maar, ja, maar Roger, luister ja. nou eens. Jij hebt zelf die Ruby Thompson toch ook opgezocht... en, en, en haar naar die speeldoos gevraagd, terwijl je toch wist... Ja, dat... dat was een uitstekende manier om met haar in contact te komen. Oh, Roger. <laughs> ja, maar waarom verdween je dan zo ja. plotseling? Nou. Ja, dat zal ik je vertellen, Tim. Dat zaakje begon me te gevaarlijk te worden. Philip Millet had gehoord dat ik ook al achter die speeldoos aanzat. Ja, en, en... en vier aanslagen op je leven zijn geen grapjes, Nee, <laughs> hey. hè? Millet probeerde die speelers in handen te krijgen... ...omdat hij wist waar Van Zeeland was... ...en hij met hem een overeenkomst wilde zien te sluiten. Ah, ah juist. Ik geloof dat ik nu wel begrijp... ...hoe alles verder in zijn werk gegaan is. Zal ik zal nog even bij meneer. Mm. Eh. Millet dacht dat jij in die zaak betrokken was... ...om dezelfde reden als Van Zeeland. Mm. Dat het je persoonlijk voordeel te doen was. Ja. Hij veronderstelde dat jij je zuster wel over alles ingelicht zou hebben... ...voor het geval dat... Voor het geval dat Roger iets overkomen zou, bedoel je? Mm. Juist. Merkwaardig. Nou, buitengewoon merkwaardig. Hmm. Toen ik besloten had voor een tijdje te verdwijnen... wist ik zeker dat de geruchten de ronde zouden gaan doen dat ik vermoord was. Mm -hmm. En daarom stelde ik mij in verbinding met Pieter Vender... een Canadees, van wie ik vermoedde... ja, dat doe ik trouwens nog... dat hij verbonden is aan de Britse geheime dienst. Ah, Alsjeblieft. Ah, dank je. En ik verzocht hem mijn polshorloge aan Linda te sturen. Ja. Ik kraste een boodschap aan de binnenkant van de armband... Dat ze zich niet ongerust hoefden te maken als ze een poosje niet van me hoorden. Hey, heb jij Pieter Vender gevraagd dat horloge regelrecht naar mij toe te sturen? Ja, natuurlijk. Maar hij stuurde dat horloge aan Major Hadley. Dus en... dacht ik dat hij dat natuurlijk volgens jouw opdracht had gedaan. Aan Major Hadley zeg je? Ja. Major Hadley is in dienst van de afdeling Contraspionage van de Britse Geheime Dienst. Hij. Roger. Ja. Hoe luidde die boodschap precies die je Linda met dat horloge stuurde? Eh, uh, nou enkel dat ze zich uh, niet ongerust moest maken als ze een tijdje niets van me hoorde. Ja, ik, ik stuurde die boodschap opzettelijk door middel van mijn polshorloge, dat ik ooit van haar cadeau had gekregen, zodat zij zien kon dat die boodschap werkelijk van mij afkomstig was. Maar, maar wat betekenen dan die woorden, niet ver van oran is er een plaats die Ras El Ma heet? Niet ver van oran is er een plaats die Ras El Ma heet? Ja. Geen flauw idee, beste kerel. En u, Don Quijando? Ik, ik, ik beschouwde, dat als puur onzin, signor. Ja, maar, maar Roger, dat waren de woorden die op de horlogeband stonden. Wat, zeg je? Dat, dat kan toch onmogelijk, signorita. Uh, <laughs> laat ze het horloge zien, Linda. Ja, dat is toch onmogelijk. Uh, ja, alsjeblieft. Ja, Linda, dat horlogebandje is veranderd. Dit is niet mijn band. Wat? Ja, maar... het lijkt er veel op. Ja, het horloge is hetzelfde, maar... Maar, ah, maar Vender verwisselde de armband... Veranderde de boodschap en stuurde het horloge toe naar Major Hadley, in plaats van naar Linda. Tja, zo moet het wel gegaan zijn. Ah. Maar Tim, wat, wat betekent dat? ja, senor, wat, wat, wat wil dat zeggen? Dat betekent, beste Don Quixote, dat Pieter Vender niemand anders is dan. Kurt van Zijland. Ja, maar, maar Pieter Vender zit bij de Britse geheime dienst. Het is dus volkomen uitgesloten dat. Begrijpt u dan niet wat er gebeurd is? Pieter Vender is dood. Kurt van Zeiland vermoordde hem en nam zijn plaats in. Ja, maar Tim... Begrijpen jullie het dan niet? Nee. Van of liever van Zeiland, mm -hmm. loog toen hij ons vertelde dat Mrs. Penelope door Milet vermoord was. Luister. <kliek> Major Hadley had Mrs. Penelope hier naartoe gestuurd als een soort... Eh, als een soort lijfwacht voor jou, Linda. Ze ging eerder dan jij weg uit Casablanca, om dat niet al te duidelijk te laten merken, mm -hmm. en ze vloog naar Marapest. Toen ze hier arriveerden, stelden ze zich natuurlijk in verbinding met Peter Vender. Mm -hmm. ja. Zodra ze hem ontmoetten, merkten ze natuurlijk dat hij de echte Vender niet was. Mm -hmm. En ze besloot hem goed in het oog te houden. Ze ging hem achterna toen hij de winkel van Tinkerbell Snisk binnenging. Nou, ik moet en de toen. De rest we wel een rare maar Tim, luister nou eens. Waarom verwisselde Vender. Of of liever van Zeiland, die band van zijn horloge... en schreef er een, een, een volkomen zinloze boodschap op. Met, met, met welk doel deed hij dat dan? Omdat hij dacht dat Rogers zich misschien toch al in verbinding had gesteld... met de Britse geheime dienst in Londen. Bij wijze van, nou ja... Voorzorgsmaatregel besloot hij het erop te wagen om ze daardoor op verkeerd spoor te brengen. Mm -hmm. Herinner je je nog, Linda, wat hij vanavond tegen ons zei? Ja, ja, ja, heel, heel goed. Hij beweerde dat die boodschap betekende dat wij oran als het uitgangspunt van onze naspeuringen moesten beschouwen. Juist. Alweer het verkeerde spoor. Het klopt, het klopt precies als de stukjes van een legpuzzel. Hoor ik dat goed... Zeiden jullie dat je vanavond in gezelschap van Van Zeiland bent geweest? Ja, we hebben hem in de Villanova ontmoet. Dat is waar, ook. Ik, ik heb met hem afgesproken dat ik morgenavond met hem in het Martinique Hotel zou dineren. Ja, maar dat is dan onze grote kans, senor. Ja, juist. Ik zal de hele omtrek door de politie laten afzetten. Ik zal de politieautoriteiten direct waarschuwen. maar dan zal ik jullie door de vingers glippen als een aal. Ja. Hoezo? Ja. Don Quisando heeft gelijk. Dit is onze grote kans. Maar laten we die in hemelsnaam niet vergooien door overhaast te werk te gaan. Van Zijland is er nog altijd niet zeker van Roger... ...dat jij je alleen met die zaak bemoeit om er zoveel mogelijk geld uit te slaan. Daarom stel ik voor dat Linda morgenavond brutaalweg open kaart speelt. Maar oh, senor, dat... Ze zegt tegen hem dat ze haar broer gevonden heeft... ...en dat Roger bereid is met hem te onderhandelen over die speeldoos. Ze moet hem voorstellen dat hij hier naar El bazari komt... ...om Roger te ontmoeten en de zaak met hem te bespreken. Maar dat gaat ja. hij nooit in. Waarom niet? Nou ja... Maar je zult heel voorzichtig te werk moeten gaan, Linda. Natuurlijk. Zorgvuldig je woorden moeten kiezen. Mm -hmm. Ja. Nou ja. Ja, ik geloof ook wel dat het zal lukken. Ja. <laughs> Kom in mijn ontvangstsalon, zei de spin tegen de vlieg. B binnen? Mee klaar, Linda. Ach, ben jij het? Kom binnen. Nee, maar. Wat een prachtige jurk heb je aan. Bevalt hij je? Oh, zeker. Hij staat uh... je ja, uitstekend. Oh, dank je, Tim. Uh, uh, is hij er al? Ja. Ja, hij zit op het terras. Mm. Ik zag hem door het raam van mijn slaapkamer. Het is van Zeiland, een levende lijf. Huh? Smith waarschuwde door de huistelefoon op mijn kamer. Hij had de hoofdingang van het hotel in het oog gehouden. Smith herkende hem dus. Ja. Inderdaad. Ben je nerveus? Uh, nou, weet je wel. Wees maar niet bang. Er kan je niets gebeuren. Tinkerbell Smith en ik hou je scherp in de gaten. Zodra jullie van het hotel hier naar de El Bazari vertrekken... ...verliezen we je geen ogenblik uit het Kom, oog. Oh, maar ik, ik ben helemaal niet bang hoor, Tim. Oh, dat is te beter. Wil je misschien iets denken? Nee, nee, li li li liever niet, dank je. Hm? Linda, ik ben al heel lang van plan geweest het tegen je te zeggen... Als deze hele historie achter de rug is, dan, eh, dan hoop ik dat... Dat, dat, dat... dat wij... Nou, dat we samen, hoe zal ik het zeggen... <laughs> ik kom anders toch nooit zo moeilijk uit mijn woorden als ik tegen een vrouw spreek. Ach nee, nee, dat bedoel ik niet hoor. Ik, ik bedoel dat ik eigenlijk niet zo... Kom maar, kom maar mee Tim. Het is tijd. Linda, denk erom. Van Zeiland is niet dom in de verste verte niet. Let op je woorden. Ik zal voorzichtig zijn Tim. Dit is eigenlijk een heel ongewone situatie, juffrouw West. Toen ik vanavond hier naartoe kwam, voelde ik me eerlijk gezegd niet zo opgewekt. Tja, omdat ik u niets over uw broer kon vertellen. En nu hebt u waar uw broer zelf gevonden. Meneer Vender, het was een heel plezierige avond. Maar vindt u ook niet dat het nu tijd wordt om op elkaar te spelen? Open kaart spelen, zegt u? Wat bedoelt u dan? u? Ik bedoel. hoeveel bent u bereid voor die speeldoos te betalen? Voor die speeldoos? Voor welke speeldoos? Zeg eens, is dit misschien een, uh, een. grapje? Jij moet er altijd om lachen dat jullie Engelsen ons Canadezen verwijten dat we zo weinig serieus zijn. Terwijl. De je... Defender. Of laat ik liever zeggen. Her van Zijland. Hoeveel vraagt uw broer over? Voor de speelboek, bedoeld. Ja. 200.000 dollar. 200.000? Is hij krankzinnig? 200.000 dollar van Zeiland. Waar is uw broer? Wilt u hem spreken? Ja. Vanavond nog? Ja, vanavond nog. Hij is in het café El Bassari. Café El Bassari? Waar is dat in Zeilandsnaam? In de Rue Galicia. Is uw wagen hier? Ja, die staat op het parkeerterrein. Goed. Over vijf minuten. Afgesproken. Café El Basari. Daar zijn ze. Kijk maar, kijk ze stappen in de auto. Ja. Ja, ze heeft het voor elkaar gekregen. Uh, zal ik er achteraan gaan? Ja, ja, goed. Blijf er maar zo dicht mogelijk achter. Als, als u de, de... de rivier over bent... de eerste weg rechts. Zijn we dan in de Ruur Galicia? Ja. Ach, hoe zou je dat raampje even dicht willen doen? Ik, ik, ik zet het alleen open om, om, omdat ik dacht, ik, ik dacht... U ziet er vermoeid uit. Ik begrijp, ik begrijp niet hoe het komt. Ik voel me, ik voel me zo slapig. Oh, ik, dan zet het raampje dan maar weer open. Zo, zo loom. Wat, wat is er, wat... Het scheelt me erop eens. Oh, Maak u zich niet ongerust. Het is zo weer over. Mijn hoofd. Mijn hoofd. Leun wat achterover. Ik. Ik ben zo, zo. vreselijk. Zo. ontzettend. U hoeft zich nergens ongerust over te maken. Rust maar wat uit. Het was. koffie. Ja. U hebt. iets in. Koffie gedaan. Kalm. Blijf toch nee. kalm. Nee, ik ik zei toch rechts, niet niet links. De Galicia, Galicia. Rustig nou maar. Rustig. Hij had rechtsaf moeten slaan, niet links. Hij neemt de verkeerde weg. Ja, ja. Als u het mij vraagt, dan is er iets niet in de haak. Zal ik hem inhalen? Ja goed, dat lijkt me beter. We mogen geen risico nemen. Wacht, wacht een ogenblikje. Wat is er? Hij gaat langzaam rijden. Misschien moet hij een bocht nemen? Nee, nee, hij draait. Ik weet niet wat hij van plan is. Nee. Hij heeft iets in zijn hand. Ja, pas op, pas op! Pas op, kijk uit! Mijn bukken! Mijn bukken! Ik hou hem niet! Ik, ik hou hem niet! Verdomme, ik heb een band geschoten. geschoten. Verdomme! De voorband. Ja, alle donders nog een toe. Wat moeten we doen? Ja, met een lekker band kunnen we die schooien nooit inhalen. Verdomme nog een toe, we zitten goed in de ellende. Ze is met de telefoon in de hand. Luister, Roger, laat me. Je moet luisteren. Als je er nu de politie bij had, dan zijn we verloren. Hallo? Hij heeft gelijk, ja, senor Roger. Dan krijgen we een eindeloze reeks verhoren waar we niets mee opschieten. Ik ken toch de politie hier, daar heeft u niet veel aan. Luister, Tim. Het kan me geen bliksem schelen wat er gebeurt. Maar we moeten Linda vinden en vanavond nog. Denk je soms dat ik dat niet wil vinden? Maar als we onze hersens niet bij elkaar houden, dan bereiken we niets. Je had die wagen moeten blijven volgen. Lekkerband of geen lekkerband. Je had die wagen moeten volgen. Maar, maar senior, dat was toch onmogelijk begraven? Dat, dat moet toch? je er niet mee. Ik beheers je, Roger. Ik begrijp best hoe je dat doet. Uh. En dat neem ik je ook niet kwalijk. Het, het spijt me ontzettend wat er vanavond gebeurd is. Ontzettend. Je bent er wel Linda's boer, maar ik ben de man die verliefd op haar is. Wat? Ja. Let je daar zo van op? Ik geloof al vanaf het eerste ogenblik dat ik haar ontmoette. Maar je hebt gelijk. Als van Zijland er ook maar één haar kringt, dan. Senor, Senoris, blijf je toch allebei alsjeblieft rustig. Laten we toch het hoofd koel houden. Er zal de Senorita niets kwaads overkomen. Nou, kijk er toch eens hier. Ten slotte is die speeldoos nog steeds in uw bezit, hm. Senor Roger. He? En de man die de speeldoos bezit, is heer en meester van de situatie. Ja, ja daar heeft hij gelijk in, Roger. Nou, het spijt me dat ik zo tegen je tekeer ben gegaan, Tim. Maar zie je... Ach, wat. Vertel eens, Don Quisando. U kent dit eiland van binnen en van buiten. Ja. Waar kan hij Linda heen gebracht hebben? Uh, ja, die vraag is moeilijk te beantwoorden. Hij kan haar misschien naar een van de vele gehuchten... ...ten noorden van de bergen gebracht hebben. Wie of... kan dat zijn? Ja, ik weet het niet. Misschien heeft Tinkerbell Smith iets ontdekt... Hallo? Hallo? Hallo met wie? Goedenavond, meneer Valentijn. Het is Van Zeiland. Luister, vuile schoft die je bent, als je Linda niet direct vrijlaat dan. Meneer Valentijn, er staat hier een vriendin van u bij me die u graag even zou willen spreken. Wat zeg je? Uh, uh, hallo? Linda? Linda, alles goed met je? Tim, Tim. Zeg tegen Roger dat hij die speeldoos moet. aan Van Zeiland moet geven. Zeg dat hij dat moet. dat. Dat hij dat moet doen, dat hij dat moet doen. Linda. hebt u het gehoord, meneer Valentijn? Van zeilandschof die je bent. Ik zal je, ik zal je. Ik zal niets. niet. Luister, beste vriend. Luister goed. Dit zijn mijn voorwaarden. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van Een reis vol gevaren. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Francis Durblich. Vertaling J.C. van der Horst. De rolverdeling was als volgt. Linda West, Barbara Hofman. Tim Valentine, Manfred de Graaf. Roger Knight, Philip Boluit. Don Quisando, Hans Vierman. Tinkerbell Smith, Michiel Kerbos. En Pieter Vender, Robert Sobels. Technische realisatie Bram Hengeveld en Ad van de Ven. De regie had Hiro Muller. Een reis vol gevaren. Een hoorspelserie in zes delen... Geschreven door Francis Durbridge, Vertaling J.C. van der Horst. Regie Hero Muller. Vandaag het zesde, tevens laatste deel... waarin een jonge dame opnieuw ja zegt. Zeg tegen Robert Knight... dat hij die speeldoos aan het volgende adres moet bezorgen... Rue Rijtlingeer nummer 842, 842. In dat huis zal een meisje, Maxime heet ze, de doos in ontvangst nemen. Zodra dat gebeurd is, zal je voor Westen ongeveer 12 uur vanavond in het café Albaceri terugkeren. Hebt u het adres goed verstaan? Rue Rijtlingeer, 842. Juist. Ontvangt dat nummer goed. En zeg tegen uw vriend dat ik hem aanraad geen uit te halen. Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gezegd, senor? Hij wil die speeldoos hebben. Hij wil dat Roger die afgeeft aan het adres Rue Rijtlinger 842. En Linda? Wat zei je over Linda? Nou, als jij die speeldoos daar afgeeft. Ja, Dan zal Senorita zeker hier in de Albassari terugkomen. Ja. Wat moeten we doen? Wat moeten we in z'n hemelsnaam dat doen? Gesteld dat we het erop waagden om vanavond dat huis in de Rue Rijdlinger te overvallen. Nee, ja? nee, nee, nee. Van Zeiland is zelf niet in dat huis. En Linda even min. He, anders zou hij nooit het adres opgegeven hebben. Nee. Dat huis is alleen maar een schuiladres. Ja, maar wacht eens, ja. wacht, eens wacht eens, wacht eens. Dat telefoongesprek. Ja, wat is daarmee? Als we nou eens konden nagaan van welk adres dat gevoerd werd. Ja, wou je dat doen hier in Marapest? <laughs> <laughs> geduld even, senor. Even geduld. Een, <laughs> en drie, zes, een, zes, en twee. moment. <laughs> Hallo? Hallo, juffrouw, u spreekt met uh, don Quisando, ja? Ach, vertel u me eens. heeft die aardige jonge vriendinnetje van mij, senorita Rosita Penarando, op het ogenblik dienst? Ja? Zou die zo vriendelijk willen zijn? <laughs> Erg vriendelijk van u. Ja, ze houdt een Hallo, hallo, hoe maakt mijn schone jeugdige bloem het wel, hè? Je stemmetje klinkt zo opgewekt, zo fris, hm? <laughs> Elastisch luister eens, mijn nou, liefde jonge dame. Zou jij je vriend Don Quisando een heel groot genoegen willen doen? Hé, huh? ja? Mm -hmm. Oeh, je kleine ondeugd. Nee, nee. Nee, Roosina, Nee, nee, het is alleen maar dit. Kijk, een paar minuten geleden... zijn we hier in de El Bassari opgebeld door iemand die... Ah, nou zijn we zijn nummer vergeten. Huh? Zou het mogelijk zijn... het nummer en het adres van die man nog op te sporen? Ja? Yeah? Ja, goed. Nee, ik wacht heel graag, Rosita. Ik wacht wel. Is het gelukkig? Het komt in orde. Even opzoeken. Hallo? Ja? Oh, is het een eigen lijn? Maar dan kun je toch het adres wel opzoeken voor je goede vriend, Don Quisando, nietwaar? Ja, goed. Ik blijf aan het toestel. Ja, ja, Rosita, ja. Marapest... Schrijf op. Marapest 9 8, 7, 3, Hm, negen, acht, zeven, drie, Welk adres is dat? Villa San Leandro, zeg je? Waar is dat zo wat? Ach, ja. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. <laughs> nu weet ik het alweer. Nou, hartelijk dank, hoor, mijn allerliefste Rosita. Gracias. <laughs> wat heeft ze gezegd? Eh... <coughs> um. Van Zeiland telefoneerde vanuit de Villa San Leandro. Dat is in de Bergen, ongeveer 20 kilometer ten noorden van de stad. De Villa San Leandro? Ja, je zult die uh, zaak wel kennen. Het is een uh, groot openluchtcafé, hè? orkestje, je kunt er een dansje maken. Er is er altijd wel een of ander feestje aan de gang. Uh, wie is de eigenaar? Ja, oh, eigenlijk eigenares een vrouw, mevrouw Strachen Tresburg. wagen, Roger. Hm. Quisando waarschuwt Tinkerbell Smith. Ja. We hebben alle hulp nodig die we krijgen ja. kunnen. Si, zie. En? Voelt u zich nu wat beter? Hoe lang bent u van plan mij hier te houden? Oh, dat hangt ervan af. Hangt helemaal af van uw boer. Of die koppelgeest... Van Zeiland, u denkt toch zeker niet dat u hier zonder kleerscheuren afkomt? U denkt toch weer dat u ongestraft Ik denk dat u er verstandig aan zou doen, juffrouw West... eindelijk te beseffen dat u zich in een zeer netelige situatie bevindt. Waarom lacht u? Ik lach om uw verwaande toontje, om uw kortzichtigheid, Juffrouw om... West, ik heb uw broer gezegd dat hij naar een adres in de Rue Lingair moet gaan. Als hij dat weigert... Dan zal er iets gebeuren. Van zijrand bekijk je zelf eens in de spiegel. Je zet hij het gezicht als de boef in een derde rangs drama. Meneer hond die je bent. Zo. Goed zo, goed zo. U vertoont u zich tenminste in een ware gedaante, Juffrouw West. Dat is me wel zo lief. Wat komt u doen? U hebt mij aangeroepen, telefoneerd? Ja. Zorg dat Maxime direct naar het huis toe gaat en waarschuw hij dat ze op de terugweg misschien gevolgd kan worden. Houd strakker en kuil gereed voor het geval het nodig mocht zijn. Denkt u dat hij die speeldoos zal komen brengen? Ja, maar Maxime moet niet gevolgd worden. Je begrijpt hoe belangrijk dat is. Wees u niet bezorgd. Als iemand haar over de Ruitlingestraat ze volgt, dan komt hij niet verder dan de Place Ferdinando. Daar zal Strache voor zorgen. Goed. Kom je vanavond nog naar beneden. Er is een fiesta vanavond. René gaat zingen. Nee, ik blijf vanavond nog op mijn kamer. Stuur Maxim naar me toe zo gauw ze binnenkomt. Goed. Herr van Zeiland, u weet wat u mij beloofd heeft. Jazeker. En als ik die speeldoos in handen heb. Zal ik die belofte ook nakomen voor Tresburg? 10.000 dollar. 10.000 dollar. Hm, die speeldoos moet heel veel geld waard zijn, lieve vriend. Voor u 10.000 dollar. Goedenavond. Tot straks. Ja, ik geloof het wel, senor. Zeg, uh, één van ons moet bij de wagen blijven. Shhh. Mocht er rotzijf van komen, dan uh, kennen we meteen smeren. Ja, ik geloof dat dat heel verstandig is. Uh, blijf jij bij de wagen, Tinkerbel? Huh? Als je hulp nodig hebt, dan hoef je maar even... Nee, ik heb geen hulp nodig. Uh, Roger. Roger, we gaan. Ja, goed. Uh, daar, daar is die villa. Ah. Tegenwoordig wordt het hele terrein als restaurant geëxporteerd. Ik heb gehoord dat het een heel winstgevend zaakje moet zijn, die villa San Leandro. Goedenavond, monsieur. <kliek> Uh, goedenavond. We zouden graag een tafeltje voor drie personen willen hebben. Dat spijt me erg, monsieur, maar er ja, is... Er... Uh, luister, ik uh, ben een persoonlijke vriend van mevrouw Tresboer. Als u mijn naam noemt, hè, Don Quisando, dan geen probleem. Oh, ja? in dat geval, monsieur, wilt u mij maar volgen? Uh, uh. Mm. Luister, weer. Dit is het beste tafeltje wat ik u kan bieden. Nou, dat gaat best, vind ik. Dank u wel. Ik kom zo dadelijk de bestelling bij u opnieuw. Dank u zeer. Het is hier een uh, hele uitgestrektheid, hè. Erg afgelegen ook. Er zou hier een heleboel kunnen gebeuren waar nooit iemand achter zou kunnen komen. Ja, ja dat geloof ik graag. Uh, blijf jij hier, Roger? Ik ga eens even rondkijken. Ja, maar voorzichtig aan, hè. Voorzichtig aan, ah, ja. Ik pas al op. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Vanavond heb ik het grote genoegen u de terugkomst aan te kondigen van uw vriendin. Mijn vriendin. Ons aller vriendin. René. een hartelijk applaus graag voor René. Ja. U soms iets, monsieur? Oh, oh, pardon. Pardon, ik, ik dacht dat ik hier zo in het restaurant terecht zou komen. Ik, eh, ik schijn verdwaald te zijn, ziet u. U moet hier links door de Palmentuin gaan, monsieur. Dan komt u daar vanzelf. Merkwaardig. Buitengewoon merkwaardig. Ik kom daar juist vandaan, ziet u. Des te makkelijker zult u de weg dan terugvinden, monsieur. <laughs> ja, ja, dat is zo. Dank u wel, mevrouw. Iets bijzonders gezien, senor? Nee, niks. Het is een grote zaak, zeg. Er zijn zeker wel twintig of dertig kamers in de villa. En ook geen uh, bepaalde personen gezien? Dat wel, ja. Ik probeerde in een paar kamers een kijkje te nemen, maar ik werd bijna betrapt door een dame op leeftijd met gitzwart haar. Hm. Kan dat die mevrouw Dresburg geweest? Zeg? Ja, dat is vast en zeker. Het leek me een gehaaide tante. Ja, die moet je goed in de gaten houden. Ja, luister eens, wat doen we nu? We kunnen hier niet zomaar op ons gemak blijven zitten en een diner bestellen. Als Linda hier ergens in de villa is, vind ja, ik dat we iets moeten doen. Dan ondernemen. moeten we heel voorzichtig zijn en het ogenblik afwachten om op te treden. Als we overhaast te werk gaan, dan loopt alles in de soep. Je hebt gekomen gelijk, senor. Er is altijd een tijd van wachten en een tijd van handelen. Op een ogenblik moeten we wachten. Bent u hier al eens meer geweest, Don Quixote? Ja, een of twee keer, hè? Maar zo lang geleden. Hoe? Ik bedoel, hoe gaat het hier gewoonlijk toe? Oh. Uh, wordt het publiek hier luidruchtig s'avonds mm. uitgelaten? Uh, later op de avond, senor, worden de mensen misschien uh, ja, het vrolijke uitgelaten. Mm, ja. Vallen ook een paar schoten, als er ruzie is tenminste. Ja, het is hier soms een beetje, hoe noemt u het ook weer erg... Ja. Uh, uh, luidruchtig, Laardruchtig. Laardruchtig. Ja, ja, dikwijls, ja. Goed, dan stel ik voor dat we wachten tot de stemming wat rumoerig is geworden. En dan, Sst, dat is de koek. Nou oh ja, zij serveren hier, zoals ik al zei, een uh, visschotel, heren. Ah, hè, verrukkelijk. Mwah. Kleine vis met blauwe vinnen, hè. Wat is er? Van Zeiland, die man. Die man waarmee jij telefoneerd hebt. Ja, uh, Valentine. Timothy Valentine. Ja, precies. Ja, wat is ermee? Hij is hier, in die villa. Wat? Er zijn twee mannen bij hem. Je kan ze zien uit je venster aan de overkant. Hier. Daar links. Heb je ze gezien? Ja, hoe kan dat al? Stom, wat je bent. Ik heb je nog zo gevraagd of het wel een eigen lijn voor je was. Het is een eigen lijn. Zij kunnen niet weten waar dat gesprek gehouden is. Ze moeten er op de een of andere manier achter gekomen zijn. Weet zij, dat meisje, dat haar broer met die twee anderen hier zijn? Nee, natuurlijk weet ze dat niet. Kan ze die lang raam zien? Nee. Wat wou je nou doen? Ik kan maar één ding doen: met er hier vandaan gaan en zo gauw mogelijk. Is Strachen al naar de buurt van toe? Ja, ja, ja, die is ongeveer een half uur geleden daar naartoe gegaan. Goed. Maar jij kan hier niet weggaan met zonder dat... door dat restaurant te gaan. Dat zal ik dan moeten riskeren. Luister, ik zal het orkest zeggen dat ze een tsaarder spelen moeten. Dat is een, een grote attractie. Dan is die dansvloer immer vol. Dan ga jij met dat meisje door die balzaal naar de hoofdingang. Ik zal zorgen dat de wagen klaar staat. Goed, dat moet dan maar. En breng haar naar het chalet. Je weet wel wat, wat ik bedoel. Niet ver van de San Liano-brug. Ja, goed. Ik, ik ga nu naar boven even met de paarden. En ga niet weg voordat de dansvloer vol is. Ja, draai de verlichting wat lager. Ja, ja. Als jij dat meisje haar mond kan laten houden, dan kom jij daar wel door. Wees daar me niet bang voor. Ik bel je wel op zodra ik in het salair ben. Juffrouw West. Even we met rust. Ga weg. Ik moet met u praten. Waarover? U weet dat ik met uw broer had afgesproken... dat u onmiddellijk naar Elbasari zou terugkeren, zodra hij... Zodra Roger u die speeldoos overhandigd had. Juist. En? Uw broer schijnt van gedachten veranderd te zijn. Wat, wat bedoelt u? Uw broer staat er nu op... dat voor hij me die speeldoos afstaat... u, laat ik zeggen overhandigd wordt aan onze gemeenschappelijke vriend... Mr. Valentine. Oh. Ik heb helaas geen andere keus dan dat voorstel aan te nemen. Dus u bedoelt... Ik bedoel dat Mr. Valentine op dit ogenblik... in het Martinique Hotel op u zit te wachten. Ik heb geaccepteerd u daar naartoe te brengen... maar op één voorwaarde... En die is? Dat u mij uw woord geeft... in geen geval een poging tot ontsnapping te zullen doen. Zodra we bij het hotel gearriveerd zijn, staat het u volkomen vrij uit te stappen en naar Mr. Valentijn toe te gaan. Ik zelf rijd dan door naar Elbasari, waar uw broer heeft beloofd me de speeldoos te overhandigen. Bent u bereid me op erewoord te beloven wat ik u gevraagd heb? Ja. Dank u. We gaan over een minuut of tien hier vandaan. Ze hebben het licht getemperd. Ja. <laughs> Ze zijn bezig Chinese lampions aan te steken. Ach, wat knusjes. Wat gezelligjes. Een beetje al te knus als je het mij vraagt. Wat bedoel je? Nou, er wordt opeens een beetje al te veel waar gemaakt naar mijn smaak. Ik vraag me af of daar niets achter zit. Si, sí, senor. Dat... dat ben ik met u eens. Dat lijkt mij ook erg verdacht. Nee. Wat zullen we doen? We kunnen hier niet rustig blijven zitten en afwachten. Nee, nee, nee, nee dat is zo. Senor... Ik ben dronken, heel erg dronken. Ik loop de hele villa door te dwalen. Ik ben zo dronken dat ik niet weet wat ik, wat ik doe of wat ik niet doe en waar ik heen loop. He? Ga je gang. Hij doet het prachtig. Zeg Roger, nu bijzonder op onderzoek uit is dat ik graag dat je... Hoor je dat? Ja, het leek me een schot. Wat kan er gebeurd zijn? Tinkerbell Smith of uh, misschien Cuisando. Dan moeten we achterzien te komen. Ja, maar hoe? We moeten hier weg. We staan rustig op en proberen zo onopvallend mogelijk de uitgang te bereiken. Buiten zullen we dan wel verder zien. Maar Quisando dan? Die kunnen we hier toch niet alleen achterlaten? Hè? Laten we hopen dat Quisando voorlopig voor zichzelf kan zorgen. Kom mee. Kijk daar, bij de wagen. Quisando, kom op. Kusam uh, Wat is er gebeurd? Uh, oh Smith, hij is gewond. Uh, uh, Schot door zijn borst. Ik, ik zag het van afstand gebeuren. Tikke, uh, hoe is het uh, ermee? Oh pijn uh, van Zeeland. Hij heeft Linda West meegenomen in een wagen. Ik uh, oh pijn. Ik heb geprobeerd om hem nog tegen, om hem tegen te houden. Hij schoot, meneer. Schoot. Welke kant zijn ze uitgegaan? Ah. Tinker, uh, welke kant? Brug. Ah. Blijf jij bij hem, Don Fisandro? Ah. Kom hier, Roger. ze achterna. Ah. Stoppen, zeg ik. Stoppen. Blijf met je handen van het stuur. Weg ah. met die handen, zeg ik. Stop. Ik waarschuw je als je niet stappen zal. Weg met die handen. het goed. Ik waarschuw je voor de laatste keer als je niet dicht komt Komt dicht! We zijn bij de brug! Ik waarschuw je voor het laatste! Kom, Herald! Ik waarschuw je voor het laatste! Allemaal één! Allemaal alleen. op de oever. Ze moet de, de wagen uitgeslingerd zijn. Linda! Linda! Is ze gewond? Nou, dat denk ik niet zo te zien. Is ze bewusteloos. Ja, ik geloof dat het allemaal nogal meevalt. Maar ze moet naar het ziekenhuis. Ik zal de wagen keren en dan dragen we de voorzitter naartoe. Hoe is het met Van Zeiland? Die is dood. zit bekneld tussen de voorbank en het stuur. Zijn borstkas is ingedrukt, zo te zien. Heb je hem gefuurd? Ja, dat document waar het jou om te doen was... Zijn helft van de tekening zat in zijn portefeuille. Nou, dat bekijken we later oh. wel. Oh. Ze komt bij. Oh. Linda? Linda, versta je me? Oh. Oh, ja. Linda, wat is er gebeurd? Oh. Van Zeeland. Van Zeeland zei dat hij met jou had afgesproken... Oh. om mij naar Hotel Martini te brengen. Had hij dat met mij afgesproken? Ja. ja er is ook Tim op me wachten... Was ik vrij om hem toe te gaan? Daar ben je dan mooi in gelopen, want ik heb niets met hem afgesproken. Hij was er natuurlijk achter gekomen oh. dat we jou op het spoor waren, en daarom moest hij je weglokken. Ja, dat, dat merkte ik toen hij een andere weg nam. Ik, ik, ik heb aan het stuur getrokken, Tim. Tim, ik. ik nou, kalm, oh. kalm. Ik, Voorlopig oh. weten we genoeg. Waar heb je pijn? Oh, mijn schouder. Mijn linker schouder doet echt pijn. Nou, Daar zullen we meteen naar laten kijken. Maar verder mankeer je niks, geloof ik. Nee, ik, ik geloof dat ik er goed vanaf gekomen Zeg dat wel, maar het was op het kantje. Hallo? Hallo? Hoe voel je je, Linda? Al veel beter. Je hebt bijna geen pijn meer. Ja, gelukkig maar. Ik heb bloemen voor je meegebracht. Aardig van je, dank je wel. Ja, ik dacht. Uh, misschien zou je wel graag bloemen willen hebben. Ze zijn erg mooi. B -b -b -ga, ga zitten. Uh, nee, nee, ik mag niet te lang blijven van de dokter. Wanneer ga je weer terug? Uh, naar huis? Naar Engeland? Ja? Weet ik nog niet precies. Zie je. Ik mag het eigenlijk aan niemand vertellen, maar die hoge ome van jou, die heeft zich met mij in verbinding gesteld. Wie, wie bedoel je? Major Hadley? Ja. Hij wil dat ik naar Salzdorf ga. Naar Salzdorf? Oostenrijk? Ja. Die tekening van Houser is nu compleet. De Britse geheime dienst weet precies... Waar de juwelen verborgen zijn. Waarde van 500.000 pond... Klinkt haast als een sprookje. Ja, ja die 500.000 pond die liggen ergens verborgen in Salzdorf. En daarom ga jij naar Salzdorf om die juwelen te halen? Ja, een speciale opdracht. Ja, niet dat daarbij iets opwindends of iets gevaarlijks zal gebeuren hoor. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van de juwelen weg te halen van de plaats waar ze verborgen liggen. Toch ben ik blij dat ik, dat ik nu nog niet uit Marapes weg hoef. Eh, op het ogenblik tenminste nog niet. En waarom ben je daar blij om, Tim? Nou, um, ja, zie je, omdat... Uh, uh, kijk eens, ik, ik heb het je al dagenlang willen vragen. Ik, Linda... Um... Tim, als jij me vraagt om met me te trouwen... Ik bedoel, uh, nu direct, deze week nog... Nou, dan... Uh... Nou... Dan? Dan geloof ik dat ik zeggen zou... Ja, graag, Tim. Ja, graag, Tim. Je bedoelt... Zeg, ze, meen je dat werkelijk? Ja. Ja, natuurlijk meen ik dat werkelijk. Oh, nee, maar... Wat merkwaardig... Wat, wat buitengewoon merkwaardig. Oh, Tim. geluisterd naar het zesde, tevens laatste deel van Een reis vol gevaren. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Francis Durbridge. Vertaling JC van der Horst. De rolverdeling was als volgt. Linda West, Barbara Hofman. Tim Valentine, Manfred de Graaf. Don Quisando, Hans Veerman, Pieter Vender, alias Van Zeiland, Robert Sobels. Mevrouw Tresboek. Margreet Heemskerk, Tinkerbell-Smith, Michiel Kerbos, Jacques, Wick-Jongsma en Roger Knight, Philippe Boluit. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Ad van der Ven. De regie had, Hero Muller.